Het overgrote deel van Nederland krijgt te maken met een natte jaarwisseling. Alleen in Zuid-Limburg en in het uiterste noorden van Nederland is het waarschijnlijk droog. In de rest van het land wordt rond middernacht neerslag verwacht. Dan zal het niet overal even hard regenen. Ook waait het tijdens de jaarwisseling hard. NOS-weerman Marco Verhoef zegt dat de weersomstandigheden ongunstig zijn voor liefhebbers van vuurwerk. Omdat pijlen van richting kunnen veranderen en flessen kunnen omwaaien. Politievakbond ANPV is blij dat er in de nieuwjaarsnacht regen wordt verwacht. Voorzitter Welting. Ja, ik vind dat een goede zaak, omdat ervaring heeft geleerd dat slecht weer uh, de overlasttijd eigenlijk bekort. En uh, dat de radraaiers uh, er reden genoeg van hebben en uh, binnen gaan zitten, omdat ze met een nat pak buiten lopen ook niet interessant vinden. De openbare registers van het kadaster zijn steeds minder volledig. Steeds vaker wordt bij vastgoedtransacties geen verkoopprijs aan het kadaster doorgegeven. Blijkt uit onderzoek van het Financiële Dagblad. Het kadaster zegt die trend te herkennen. Van 0,7 van de woningverkopen van particulieren... is de verkoopprijs niet in het kadaster te vinden. Dat is een verdubbeling vergeleken met twee jaar geleden. Ook hypotheekrentes worden minder vaak aan het kadaster doorgegeven. De ontwikkeling staat haaks op het voornemen van brancheorganisaties... die willen juist meer transparantie in de vastgoedwereld. In de Turkse stad Istanbul zijn 21 hotelgasten... met vergiftigingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht. Ook twee hotelmedewerkers zijn opgenomen. In het hotel was een gaslek ontstaan. De toestand van vier mensen is kritiek. Het hotel staat in het historische centrum van Istanbul... en voor zover bekend zijn er geen Nederlanders zonder de gewonden. In Enschede heeft de grote brand gewoed op een meubelboulevard. Twee winkels en een wokrestaurant zijn uitgebrand. Van het gebouw waarin de winkels waren gevestigd is vrijwel niets meer over. Rond half acht vanmorgen werd het zijn brandmeester gegeven. Wel komt er nog steeds veel rook vrij. En omwonenden van de meubelboulevard in Enschede wordt erom geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Verwacht wordt dat het nablussen nog de hele ochtend duurt. Het weer, wat motregen en veel wind. Het wordt een graad of 10. En tijdens de jaarwisseling, dus op veel plaatsen regen. Morgenochtend nog wat regen, in de middag droger en af en toe zon. En het wordt ongeveer 7 graden. Vluchtboeken, hotel erbij. Kom vliegwinkelen op vlieg. Costa Concorda. Costa. Hicks deelt. Project X. Kader André Kuijters. Dietrich Was dat ditje? Ik, Erik van Muiswinkel, verklaar en beloof met mijn collega's... de Oudjaarsconferentie te gaan brengen. 2012, het eerlijke verhaal. Vanavond om tien over half tien, bij de VARA, op Nederland 1. U heeft vast goede voornemens voor het nieuwe jaar. Voor uw bedrijf of voor uzelf.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 Met Felix Murders. Goedemorgen, de laatste uitzending van 2012 komt niet vanuit de Vertrouwde Studio... maar vanuit Os, vanuit verpleeghuis Katwijk. Pyjama dagen. Uh, zit je goed, Jan? Vieze luiers. Staren naar de muur. Personeel zonder tijd. Hier wordt niemand beter. Hier kunnen alleen maar ja, lief zijn voor de mensen... en ze uh, goed verzorgen en lekker eten en drinken en uh, that's it. Het verpleeghuis heeft een slecht imago. Maar hoe is het om er je laatste dagen te slijten? Waar wil je dan naartoe? Naar huis. De mensen van Huisje 5. En Huisje 5 is een woongroep van zes dementerende ouderen. hier in ditzelfde verpleeghuis. waar we vandaan we uitzenden. En de afgelopen dagen hoorden u reportages over de bewoners, over de bezoekers. en ook over het personeel van Huisje 5. Huisje 5 maakt onderdeel uit, zoals gezegd. van het verpleeghuis waar we zitten. Het verpleeghuis Katwijk in Os. Dat is nogal verwarrend. Maar goed, we zitten in Os. En. Uh, die uitzending die gaat helemaal over verpleeghuiszorg. Verslaggever Colette van Nune heeft die reportages gemaakt in het verleden. Het was ook jouw idee uh, om uitzendingen te maken over het verpleeghuis. Waarom eigenlijk? Ik was op reportage voor een nieuwsonderwerp in Amsterdam. Uh, in een uh, verpleeghuis waar gestaakt werd onder leiding van de AFA-Cabo. Lilian Marijnissen daarvan is uh, vandaag ook bij ons om uh, mee te discussiëren. En dat was omdat de mensen daar vonden dat ze hun werk niet goed konden doen... daar te weinig tijd voor krijgen... en dat het leven van de mensen die daar in dat verpleeghuis woonden niet goed genoeg was. Toen dacht ik, je hoort zo vaak over dat soort dingen. Alleen maar die misstanden in die verpleeghuiszorg. Zou het nou echt zo erg zijn... Dus ik ben op zoek gegaan naar een verpleeghuis waar ik welkom was... om eens uitgebreid te komen kijken. Dus echt meerdere dagen op verschillende tijdstippen te kijken... hoe is het nou echt om daar te wonen, om daar te moeten wonen. Nou, daar heb ik die reportages over gemaakt. En dat klinkt dan in de ochtend bijvoorbeeld zo. Komt u eruit? Laten we wat en aankneden. Het deken tekens terug. Hou ik u achter de rug, hè? Oh. zit als... De rug, hè? Hoor je? Het restaurant, ik zit op. Heeft u erbij komen op de rand, ik niet. Ja. Hoor je? Doe even de lamp aan, een eentje. Ik zit hier in het restaurant en met mij aan tafel zitten Aad Kosten van Actis, dat is de branchevereniging van zorginstellingen. Lilian Mareinissen zoals gezegd van de vakbond Advocabo. Jan Pothoff van de oudere bond PCOB en Rosmarijn Langenhuizen, zij is teammanager hier. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik wil het eerst met jullie hebben over het kabinetsbeleid. Het nieuwe kabinet wil dat mensen later naar een verpleeghuis gaan. Is dat reëel, meneer Potthoff van de Oudere, Bond, Oudere Bonde pcob Ja, ik uh, denk het wel. Uh, wij, worden, uh, op deze wereld, of wij komen op deze wereld en wat doen we dan? Dan proberen we onze kleine kinderen zo volwassen mogelijk en zelfstandig mogelijk op te voeden. Dat willen we dan ook tot aan het eind graag volhouden. Zolang mogelijk in je eigen situatie, je eigen regie en noem maar op. Dus het beleid op zich is een goed streven. Geen mensen wegstoppen of wat dan ook. Alleen in hoge uitzonderingen. En dan is het belangrijk dat dat goede mogelijkheden biedt... om ook dat laatste stukje zo goed mogelijk te verzorgen. Wat vindt u ervan, Rozemarijn Langehuizen, teammanager hier? Um, nou, ik ben het op zich uh, eens dat mensen zo lang mogelijk zelfregie moeten blijven houden en dat thuis de meest ideale en wenselijke plek daarvoor is. Kijkend uh, naar de situatie hier in Katwijk, vind ik uh, wel dat mensen hier vrij laat soms pas komen wonen. En dat je ziet dat bijvoorbeeld mantelzorgers thuis al enorm overbelast zijn met de zorg. Dus... Ze blijven te lang thuis wonen. Ja, en dat moet eigenlijk niet kunnen. Um, nou, dat moet kunnen als we het thuis goed kunnen regelen. Maar dan als de stap gemaakt moet worden, dan moet dat niet meer zo lang duren. Dus er moeten meer mantelzorgers bij? Of het kabinet kan die doelstelling op zijn buik schrijven? Um, mantelzorgers moeten in ieder geval ondersteund worden. Want ik denk dat er heel veel mantelzorgers zijn. En uh, dat er heel veel mensen bereid zijn om dingen te doen. Maar we moeten ook de ondersteuning krijgen om dat te kunnen doen. En op een moment ook kunnen zeggen, nu kan het niet meer. En wat betekent het nieuwe kabinetsbeleid voor het uh, personeel? Lilian Marijnissen van de... Avacabo FNV. Nou ja, jullie kwamen daar eigenlijk al een beetje op... door de discussie over... Uh, uh, moeten mensen langer thuis kunnen blijven wonen? Ja, in principe vindt iedereen dat natuurlijk. Iedereen zou het liefst zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Uh, maar waar raakt dat aan? Ja, dat raakt één aan mantelzorg, maar twee aan thuiszorg. En laat dat nou net zijn wat het kabinet zo'n beetje compleet gaat afschaffen, de thuiszorg. Ja. Uh, terwijl het kabinet aan de andere kant inderdaad zegt... ja, mensen zouden langer thuis moeten blijven wonen... want als ze in een verpleeghuis komen, is dat allemaal zo duur... en die zorgkosten die reizen de pan uit. Dus mensen moeten langer thuis blijven wonen. Maar dan is het nogal raar, vind ik... Uh, of eigenlijk schandalig dat het kabinet vervolgens beslist om ook zo'n beetje de hele thuiszorg uh, af te schaffen. En dan zitten we meteen weer in een uh, politiek praatje Projekt. natuurlijk. Uh, met de afwakabo hier aan tafel is ook wel logisch. Ik uh, wil naar uh, Aad Koster gaan. Hij is van Actis, zeg maar de, de zorgondernemers. Personeel zal nodig zijn en zal nodig blijven. Want er komen steeds meer mensen waarschijnlijk in een verpleeghuis in de toekomst. Hoe vindt u die personeelsleden? Ja, daar, daar moeten we hard voor blijven werken. Laten zien hoe het werken is in verpleeghuizen. Maar ook in de zorg thuis. Ik ben het overigens eens met mevrouw Marijndissen. Dat uh, wil je mensen langer thuis blijven wonen, laten wonen. Dan moet je daar ook in investeren. En dat, uh, dat is wat er nu niet uh, dreigt te gebeuren. We zijn overigens nog wel in gesprek met, uh, met het kabinet. Om te kijken of er toch goede alternatieven zijn. En die hebben wij ook. Maar is er genoeg uh, personeel te vinden voor? Een maar je zult inderdaad hard moeten werken naar de toekomst. Om uh, personeel te, te blijven krijgen. We hebben nu tegenover elke 65 Ongeveer 4,5 mens uh, die tot de beroepsbevolking behoort. Over 20 jaar is dat gedaald tot 2,5. Dus we hebben sowieso al een probleem met uh, voldoende mensen. Daar moeten we ook heel veel investeren juist in gezonde leven. In uh, het ondersteunen van mantelzorgen. Ik gaan we het wat, straks over hebben. Roosmijn maar waar zegt. komt dat personeel vandaan? Uh, personeel komt uh, nou ja, omdat, omdat je mensen enthousiast maakt om in onze sector te gaan wonen. Dan zijn we uh, te werken. En, en, en zijn dat, er dan genoeg te vinden? Gekwalificeerd? Uh, nou ja, wat, is, wat is genoeg? Uh, er zal behoorlijk wat geïnvesteerd moeten worden. Er moet meer opgeleid worden. Uh, mensen kunnen uh, wellicht die nu ook werken in onze branche als ze dat willen meer uren uh, kunnen werken. Maar uh, we zullen ook andere manieren moeten vinden. We kunnen het niet alleen maar hebben van mensen die uh, als professional werken in de zorg in de toekomst. We zullen ook veel meer als familie, als mantelzorg, als buren uh, met nieuwe technologie. Uh, daar zullen we allemaal in moeten investeren. We moeten alle knoppen, zoals het tot tegenwoordig heet, tegelijkertijd draaien om ook de zorg in de toekomst goed te laten zijn. Mevrouw Langenhuizen, ziet u genoeg animo uh, rondom u. Als u uh, kijkt naar mensen die zeggen, ja, een verpleegkundige zou ik niet willen werken. Komt dat veel voor? Uh, ik denk dat dat veel voorkomt. Maar ik ben ook van mening dat als mensen zien en uh, eigenlijk beleven wat hier gebeurt... dat er ook voor heel veel nog een wereld open gaat die ook hele mooie kanten uh, heeft. In verblijven. daar uh, zijn een hoop mensen over ja. op het moment... omdat daar uh, zo op bezuinigd wordt. Is dat niks voor jullie? Ja, nou, dat is ook wel een, een ontwikkeling die we gestart zijn... om mensen die daar uh, gewerkt hebben... eigenlijk een stukje bij te scholen na het werk in het verpleeghuis. Een stukje bij te scholen, dus je ja. kan het zo doen? Nee, je kunt het niet zo doen... maar zij hebben al een gedeeltelijke zorgopleiding natuurlijk achter de rug. Dus het vraagt uh, uh, eigenlijk een andere richting die aangevuld moet en worden. Het is dus een zware opleiding lijkt mij, of niet? Uh, de opleiding voor in het verpleeghuis. Um, ja, mensen uh, hebben een grote verantwoordelijkheid. Uh, veel gevarieerde uh, bewoners krijgen met veel verschillende dingen te maken. Dus moeten daar zeker ook goed uh, maar, opgeleid maar voor daarom, zijn. daarom is het zo, zo jammer dat er zo'n negatief imago daarover is. Ja. En ik dat zegt geloof... de kottel van de ouderenbond PCOB. Ik geloof dat als we meer positieve verhalen. Ik ben ontzettend blij geweest met de vooruitzendingen he, die we van de week hebben afgelopen week hebben gehad, dat je daar mensen hoort die in de zorg werkzaam zijn, die met hart en ziel ervoor staan. He, en ja, proberen door te dringen naar de wereld van die ouderen. He, om daar aansluiting te vinden. He, en en ja, die mensen weer, weer, weer, weer erbij te betrekken gewoon. En, en dat zou het mooi het wel zijn natuurlijk. maar we moeten we het beter maken. Hè? We zitten constant maar met negatieve dingen. Hè? Want er maar zijn Colette, verzorgers... Colette is naar een verpleeghuis geweest uh, voor, een, voor een nieuwsonderwerp in Amsterdam. En dan was het echt treurig gesteld. Vandaar dat je kwam op dit idee toch? Ja het is op heel veel plaatsen denk ik uh, tamelijk treurig gesteld. En ook hier uh, was het niet echt alleen maar uh, fantastisch natuurlijk. Ook dat hoop ik dat je hoort. Nee in, maar dat is ook de uitdaging. Dat is de moeilijkheid. We zijn aan het eind van het leven... He, en iedereen he, zit dan eigenlijk met een brok in de keel. Hoe moet dat nou? Ja. Nou, dat moeten we koesteren. Dat dat heel waardig, he, volwaardig he, kan afgesloten worden. En dat, en moeten dat wij, het mooi is om dan daar te, te moet, werken. Is de om samenleving het en de regering he, die zullen alles in het werk moeten stellen... He, om, om dat als een kroon van het leven te maken. Daarom zeg ik ook verpleegzorg. He, dat is de parel van de zorg. Ja, ik denk dat het de discussie over het imago um, in die zin een beetje een non-discussie is. Omdat wij als vakbond in ieder geval zien dat er heel veel mensen zijn die graag in de zorg willen werken. Dat blijkt ook uit zo'n mm -hmm. beetje elke opiniepol onder schoolverlaters. Blijkt dat mensen best graag in de zorg willen werken. Ook in een verpleeghuis? Ja, ook in een verpleeghuis. Maar op het moment dat jij hier komt werken en je krijgt uh, een klein contract... Of je krijgt onregelmatige uren. Of je moet je werk vaak met een andere collega doen. Zou het daaraan liggen of ligt het dan aan het feit dat mensen het toch niet ja, het zo leuk vinden om hier te werken... gezien wat er allemaal uh, te wachten staat? Je moet pies en poep opruimen. En, en, en je, je moet er ja, zijn om mensen te bekluiden die niet meer weten waar ze zijn zo nu en dan. Als we het hebben over dementerende. Dat, dat lijkt mij zwaar werk op de eerste plaats. En op de tweede plaats niet iedereen denk ik is daarvoor in de wieg gelegd en wil dat graag doen. Nee, ik denk zeker niet dat iedereen daarvoor in de wieg uh, gelegd is. Maar ik denk ook dat er heel veel mensen zijn die dat wel kunnen. En juist ja. ook dat het, nou ja, zoals u het zegt, het uh, poep en pies verhaal... Dat, uh, daar hoor je mensen eigenlijk nooit over hier. Wat, wat ik het mooie in het verpleeghuis vind is ook dat er heel veel mooie verhalen zijn. En dat ja, er heel veel humor precies. is in je, in, je, in je werk. En dat je wel daadwerkelijk iets kan betekenen. Dat, ja. dat uh, merkt u ook, meneer Actis? Nou, dat is denk ik. Meneer Actis? Ja, ja. u bent, u bent, u ja. bent, u ja, bent mevrouw, van de werkgevers. Mevrouw, mevrouw, mevrouw zegt thuis dat het dat meneer kakt is. Maar goed, uh, Wat leuk nee, is. Ja, als uh, dus, uh, dus je de hele dag daarmee bezig bent. Dat je maar niet prikt. Uh, nee, uh, maar het, het is inderdaad heel waardevol werk. Uh, je krijgt er ook heel veel voor terug. En natuurlijk kent het ook uh, minder uh, mooie dingen. Het, uh, maar tegelijkertijd, eh, punt van eh, deeltijdcontracten, onregelmatig werk. Ja, dat heeft te maken natuurlijk, eh, je, het is een bedrijf van 24 uur per dag, 7 dagen per week. Uh, kleine contracten is ook vaak de wens van mensen zelf. Heel veel mensen die combineren hun werk met privé en willen juist in deeltijd uh, werken. Dus, uh, en dat is soms ook alweer eens heel erg lastig als het gaat om het plannen en het inzetten van mensen. Dat is juist ook zo mooi dat uh, uh, heel veel uh, nieuwe manieren van werken... Ik mag het ene woord niet, niet noemen van u, het had niet <laughs> met innovatie te maken. Maar uh, dat, dat, dat gebeurt hier in, in, bij Brabantzorg bijvoorbeeld. Dat mensen zelf roosteren dat ze zelf een dienst dus in Dit is een verpleeghuis dat onderdeel uiteraard en, van Brabantzorg. Ja, van Brabantzorg. En uh, je ziet dus dat daar hele mooie resultaten mee worden bereikt. Uh, waarbij mensen meer zelf uh, hun werk kunnen indelen en gezamenlijk uh, een goed rooster kunnen maken. Nou, Laten dan we zo meteen doen... verder, meneer Pothof. Uh, met u welnemen we gaan eerst even luisteren naar uh, de searches. Mensen hier kennen het zonder twijfel nog wel. Take it or leave it. You can turn. that you Ik me voorstellen dat het ooit geschreven werd door Jack Aaron Richards van The Stones, inderdaad. De is met Take it or leave it. Iedereen wil wakker. We ja. Ja. zitten in het restaurant van een verpleeghuis in uh, Os en het heet. Katwijk, dat is een naam die verwarrend kan werken. Maar het is dus in Os en vijf mensen rondom mij. Allemaal deskundig. En een heleboel bewoners en bezoekers en uh, verpleegkundigen aan de koffie. En uh, we constateren dat iedereen steeds ouder wordt. Dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op de zorg. En in sommige regio's het is het aantal 75-plussers dus over 10 jaar verdubbeld. En de vraag is dan, blijft de verpleeghuiszorg betaalbaar? Aan het kosten van Actis... Hoe moet dat dan? In de toekomst moet er dan toch bezuinigd worden? Nou, ik denk dat we het wel anders moeten organiseren... dan we het tot nu toe hebben gedaan. Uh, ik denk dat het, uh, waar we het net ook over hadden... dat het goed is dat mensen zo lang mogelijk uh, thuis kunnen blijven wonen... in hun eigen sociale netwerk, liefst met hun buren enzovoorts... en hun sociale leven uh, kunnen hebben. Daarbij hoort een goede mantelzorgondersteuning. Uh, dat, dat kan beter het uh, kan ook goed zijn dat mensen eens eventjes op rust kunnen komen... Dat, dat hun vrouw die bijvoorbeeld dementerend is... naar de dagbesteding kan. Daar wordt ook op bezuinigd. Dat moeten we niet doen, dat is verkeerd. Nee, want daardoor niet. krijg je mensen sneller eigenlijk weer intramuraal... of de, dat woord zullen we niet gebruiken, in de nee, verpleeghuis. Nee, ik heb u van tevoren een straf gegeven. Ja, op, dat kost me weer een ja, kwartje. Ja. Uh, maar uh, uh, daarnaast uh, denk ik dat je, ja, dat je veel meer uh, ook, uh, ja, sociale leven moet... Uh, moet ook moet ondersteunen, want heel veel uh, uh, zaken uh, die we nu zorg noemen... is eigenlijk geen zorg. Dat heeft met eenzaamheid te maken. Het heeft niet uh, kunnen deelnemen aan de maatschappij te maken. Dat beantwoorden we met een zorgaanbod, maar dat is eigenlijk uh, het verkeerde. dat dus klinkt nog er... een beetje vaag. U zegt, nou, moet, er, moet de, alles worden aangepakt, maar moet er dan dan worden, wordt er nou wel of niet bezuinigd in de toekomst? Uh, nou, Als we op dezelfde manier door blijven gaan, dan wordt het heel erg schraal... en wordt het uh, volop bezuinigen, Want het aantal ouderen groeit jaarlijks met bijna 4%. Uh, als we het allemaal op dezelfde manier willen blijven doen, dan gaat het dus fout. Dus we moeten veel meer investeren in die periode daarvoor. Dat heeft niet allemaal met zorg te maken, maar meer met welzijn, met uh, participatie, met eenzaamheidbestrijding. En als eenmaal mensen naar het verpleeghuis moeten... dan moet je ook kijken van hoe kun je ook in het verpleeghuis... mensen die tot de familie behoren met open armen ontvangen... samen daarmee werken met vrijwilligers. En je hebt het dus niet alleen met zorgprofessionals. Maar misschien als het duurder wordt... Dan, dan kunnen we mensen vragen om een wat hogere bijdrage. En met dat die vraag ook. zijn we dat de straat op gegaan. Ja. Ja. Om een antwoord te vinden eigenlijk op de stelling... kwalitatieve zorg moet leidend zijn in verpleeghuizen... ook als ons dat allemaal meer geld kost. Je, je moet overal bezuinigen en overal is kwaliteit leidend. Dus je zal overal, maar je moet dezelfde kwaliteit zien te behalen met misschien minder geld. Ja, we moeten er allemaal een steentje bijdragen. Dus uh, of je het nou op het onderwijs bezuinigt of in de zorg, de kwaliteit behouden, maar met uh, minder middelen. Dat kan. Ja, of op, bereid zijn, meer geld te willen betalen daarvoor. Nou, meer belastingbetalen zit er natuurlijk niemand op te wachten. Nou, ik, ik, dan dan in principe zou ik ook voor het eerst gaan ook toch dezelfde, dezelfde kwaliteit zorgen, maar toch efficiënter werken. Ik denk dat dat nu niet altijd overal, overal gebeurt. Ik denk, ik denk dat dat nog een slag, slag beter kan. Ik denk wel dat je daar grenzen aan mag stellen. We zijn volgens mij wel gewend in Nederland dat, dat, dat, je, dat je ook overal recht op hebt. En op het moment dat iemand 80, 85 jaar is... en nog een hele gecompliceerde, dure operatie zou moeten ondergaan... om bijvoorbeeld een nieuwe knie, dat zou een ton kosten terwijl het aan kwaliteit van leven niet zo heel veel meer toevoegt... Ja, dan zul je daar een keer een keuze in moeten maken. Want die zeggen dat je dan, eh, dat je dan zo iemand maar moet laten versterven of iets dergelijks. Maar daar zitten wel grenzen aan. Ik, ik vind één keer in de week gedoest. Nu doust dus u en ik. Iedere dag. En dan moet je straks, als je de hele dag in de luien zit... moet je één keer gedoest op de tijd die het hun uitkomt. Dat mag wel meer kosten. Ja. Daar ben ik het mee eens. Ik vind dat kwaliteit altijd voorop moet staan. Je, je kan toch niet zeggen, die meneer heb gerookt en... Uh... Hij heeft eigenlijk wat aan zijn longen. Hij wordt me niet geholpen, had hij me niet moeten roken. Nee, dat vind ik... Uh, nee. Je nee. moet gewoon iedereen helpen... Die de zorg die die nodig hebben. Ja, de kwaliteit moet inderdaad blijven. Behalve de luxe die mag desnoods van mij wel wat minder. Want soms vind ik het ook wel eens overdreven hoor. Sommige luxe die dus uh, toegepast wordt en, en, en, en ook uh, de salarissen die dus in, in management uh, uh, voorkomen. Dat uh, vind ik helemaal schandalig. Uh, dus uh, ik vind dat uh, die gelden meer naar het verplegende personeel uh, moeten gaan. Daar, uh, uh, daar mag wel eens goed naar gekeken worden vind ik. De laatste meneer noemt uh, twee punten. De luxe die is soms wat overdreven. En de salarissen in het management die moeten omlaag. Eerst even die luxe, Roosemarijn Langehuizen, teammanager hier in het verpleeghuis in Os. Uh, begrijpt u wat meneer bedoelt? Uh, eigenlijk niet, nee. Ik uh, uh, zie in luxe niet uh, heel erg uh, veel terug. Ik uh, uh, uh, zie wel in het verhaal van, goh, uh, mensen hebben recht op dingen. En ook dat, dat er in de maatschappij erg heerst van, goh, 85 jaar geleefd, hard gewerkt. Dan heb ik er ook recht op dat, dit en dit en dit allemaal goed. Dus ja. de verwachtingen zijn hoog. Um, luxe, ja, vind ik lastig. Maar wordt mensen de... niet te veel uit handen genomen hier in het verpleeghuis? Hier misschien niet, maar in zijn algemeenheid. Nou, ik denk wel dat we uh, uh, binnen verpleeghuizen, en uh, nou ja, laten we naar Katwijk kijken, voor mij uh, uh, meer onderdeel van de maatschappij moeten worden. En dat, dat betekent? Dat betekent dat we uh, toch nog te veel intern gericht zijn en alles zelf hier gaan regelen in huis. Als mensen uh, thuis wonen, uh, maken ze deel uit van een aan een vereniging. Bijvoorbeeld of ze zijn uh, bij een parochie en gaan daar uh, iedere zondag uh, naar de dienst. Op het moment dat mensen in uh, het verpleeghuis gaan wonen, dan gaan wij dat regelen en valt dat stukje weg. Terwijl we daar volgens mij juist mensen ook in hun eigen uh, sociale leven moeten. Omdat het moeilijker individueel te regelen is misschien, hè? Maar vooral ook omdat het een meerwaarde heeft om vast te houden wat je... Nee, dat snap uitgaan. ik. Maar mevrouw Jansen die wil om negen uur naar de kerk... en mevrouw Pietersen die wil om tien uur naar de kerk. Ja. En uh, de, Jansen wil naar de ene kerk en Pietersen naar de andere kerk... en het andere eind van ons. Mm -hmm. Dat lijkt mij lastig. Dus daarom wordt waarschijnlijk die zaak uit handen genomen. Ja, maar ik denk dat we daar juist de slag kunnen maken... om te kijken hoe kunnen we toch zorgen dat mevrouw Jansen om negen uur daar uh, kan zijn. En dan heb je toch mantelzorgers, vrijwilligers, dan heb je dat nodig. Ik ken verpleeghuizen waar waar met heel veel vrijwilligers wordt gegeven... dat is hier ook, waar je dit soort dingen juist kunt regelen. Waar, uh, maar waar ook bijvoorbeeld uh, cliënten bewoners zelf dingen organiseren. Want dat is ook heel erg belangrijk... dat je zelf van waarde kunt zijn voor je medebewoners. Het is niet zo dat als je eenmaal in de verpleeg zit... dat het alleen maar krijgen is. Het is ook heel vaak geven. Daar wil ik straks wat ja. voorbeelden van horen. Ja. Maar eerst even is, naar meneer Potthoff. Meneer Potthoff, uh, je hoort wel eens dat, dat, dat uh, gezegd wordt... mensen in een uh, gevangenis hebben het beter dan mensen in een verpleeghuis. Wat is uw reactie erop? Nou... Laat ik voorop zeggen, ik heb in beide situaties gewerkt, dus ik weet het maar. Ik, dat ik, u het, ook ik vind het heel erg ja. he, om die vergelijking te maken. Ja. He, want dat zijn toch ongelijke dingen. Uh, als je oud bent geworden, dan wil je op een waardige manier he, wil je eigenlijk afscheid nemen van het leven. He, dat, dat, dat, die zekerheid hebben we allemaal. Ja. En dat zullen we met, als samenleving moeten koesteren dat we dat op een hele goede manier doen. He, als iemand he, dan, ja, het leven voltooid is, laat dat dan ook waardig zijn. En dan mag dat wat kosten. Dat is waar. En... maar nog even die vergelijking. Want u zegt, dat, dat vind ik heel erg, dat, dat, dat gebeurt vaak, dat ja, mensen dat zeggen. Ja. Maar ik ga er toch wel vanuit, als je in de gevangenis komt... dat een groot deel daar toch eigenlijk uh, heel erg uh, zelf daar de oorzaak van is. Bij ouder worden, dan is dat een, de, de levensloop. Hè? En dan vinden we wel belangrijk dat ook in je leven je verantwoord moet leven. Goed uh, eten, gezond leven, noem maar op. Want dat is preventief. Helpt dat ook mee, je oude dag. Ja. Hè? Maar als het je dan overkomt, laten wij als samenleving dan zorgen dat we dit koesteren. Zoals wij een kind koesteren, zo horen wij ook onze ouderen te koesteren. Meneer Potter van de PCOB was aan het woord. Dan de salarissen, want dat werd ook gezegd door de meneer. Mm. Uh, daar weet Lilian Marijnissen meer van. Abva publiceerde namelijk een actis top 50... van veel verdieners in de zorg. Is het, is het erg of valt het mee? Ja, ik vind het heel erg, vooral door die tegenstelling zo groot is. We hadden het aan het begin van deze uitzending over de kosten van de zorg... en dat het met minder moet en moeten we dan toch wel niet bezuinigen. En aan de andere kant zie je zorgdirecteuren, directeuren van verpleeghuizen... die meer verdienen dan onze minister-president... En met name die tegenstelling uh, merken wij als vakbond in ieder geval... daar zijn niet alleen onze leden heel erg boos over... die dagelijks op de werkvloer ervaren dat het met minder moet. Maar daar is volgens mij zo'n beetje iedereen boos over. Zijn het is... er veel die meer verdienen dan de minister-president? Nou ja, het lijstje van die Actus 50 werd bijvoorbeeld aangevoerd... door iemand die ruim drie ton verdiende... Nou ja, dat is fix meer dan onze minister-president verdient. En ja, wat ik helemaal schandalig vind... is dat de Nederlandse Vereniging van Zorgdirecteuren... nu ook een rechtszaak heeft aangespannen tegen onze Nederlandse overheid omdat die Nederlandse overheid, het nieuwe kabinet uh, Rutte... besloten heeft dat het toch maar eens een keer afgelopen moet zijn... met die topsalaris in de publieke sector. En gezegd heeft, nou, die balken en de norm is genoeg. Het salaris van de minister-president is genoeg... als je verantwoordelijk bent voor een verpleeghuis. Maar de Nederlandse zorgdirecteuren die zijn het daar niet mee eens. En die hebben het zelfs over dat de mensenrechten in het geding komen omdat zij wat van hun topsalaris moeten inleveren. Het koster is van, van de Actis. en uh, ik ben niet van dat. De dat... Wat zegt u? Ik ben niet van de zorginstellingen. Nee, nee, dat snap maar... ik. Maar u wel... bent van de zorginstelling. Ja. En, ja. en de, de vraag is: kan het niet wat minder? Nou, als je kijkt naar onze branche, dan uh, zitten de gemiddelde uh, de bestuurders van onze, van onze zorgorganisaties uh, ver uh, onder uh, de balken en de norm. Natuurlijk zitten er ook een aantal die aan de bovenkant zitten. Nou, die zijn voor een deel terug te vinden in de Actis uh, 50, uh, die zo mooi samengesteld is. Wat overigens niet helemaal klopt, maar laat het daar niet over hebben. Er zijn uitschieters bij. Er is klopt. een nieuwe, er is nieuwe wet die er komt... en die gaat het allemaal verder goed, goed regelen. En daar bent u blij mee. Maar ik, nou ja, Blij of niet blij maakt niet zoveel uit. Ik vind alleen dat, bent u dat, er blij mee of niet? Dat er een wet komt? Ja, dat het goed geregeld wordt. Qua... Nou, ik, ik vind wel dat op zich dat het goed is. En dat geldt voor ons ook. Dat werkgevers en werknemersorganisaties in alle vrijheid moeten onderhandelen over hun arbeidsvoorwaarden. Dat doen wij in de CAO. Dat doet de vakbond van de directeur. Dus dat maakt het niet de uit dat de directeur op een gegeven moment in die onderhandelingen met Riton ton uh, Nou, dat, vind ik, dat vind ik veel te veel. Uh, dat mag best wel wat minder zijn. Maar uh, dat wil niet zeggen dat het allemaal uh, op, een, op een niveau moet waar de afverkabel het dan wel eens over heeft. En denk van ja, het zijn ook mensen die eindverantwoordelijk zijn voor voor een uh, grote organisatie soms... waar heel veel belangrijke uh, uitdagingen de komende tijd zijn. Uh, maar dat er een, een regeling is die er al was overigens... maar nu door een wet verder wordt bekrachtigd. Nou ja, goed, het zij zo. En men zal zich aan de wet moeten houden. Zojuist hebben we de reacties gehoord op de straat... over een stelling die we de mensen hebben voorgelegd. En Maurice de Hond heeft die stelling onderzocht voor heel Nederland. Kwalitatieve zorg moet leidend zijn in verpleeghuizen, ook als dat allemaal meer geld kost. En 76% van de respondenten is het eens respondenten is het eens met die stelling. We willen ja. kennelijk best betalen, meneer Pothoff, van de oudere bonden PCOB. Ja, ik denk dat er een categorie is, of een komende categorie is... die bereid is voor het geld wat ze in hun leven toch, toch, toch uh, ja, verzameld hebben... dat ze daar uh, ook uh, hun oude dag goed mee voorzien. En vooral jongeren maar vergeet... en ouderen die willen uh, meer betalen. Uh, jongeren misschien omdat het ver weg is en ouderen omdat ze denken... oeh. Jawel, jawel. Maar die ouderen die zijn allemaal nog opgevoed als kleinkind. Ik hoorde mijn opo nog zeggen, want we spraken toen over opo, hè? niet over oma, maar opo. Hè? Van, zorg hè? dat je een centje voor je oude dag hebt. Ja. En toen waren er nog geen voorzieningen. Nou, die groep hè? Die, die zijn nu allemaal potentieel de verpleegzorg bewoners. En die zijn grootgebracht met zuinigheid. Die kunnen het ook moeilijk uitgeven, maar hebben ook het geld nog niet zoveel ja, op hun boekje staan, dat ze er ook voor kunnen betalen. Ik maak een heel kort rondje en ik wil alleen van u weten, ja of nee? <kijkt> Namelijk, bent u bereid om meer te betalen voor goede zorg? Ja. Langenhuizen. Meneer Koster. De, alleen ja of nee? Als de bureaucratie enorm afneemt, <kijkt> dan ben ik... en als het dan nog nodig is om wat meer te betalen, ja. Marijnissen? Ik zou denken dat het geld wat er is, nu eerst goed besteed moet worden. Dus nu nee. Maar u zelf? U niet? Nee, zolang wij nog die topsalarissen bijvoorbeeld hebben waar Potlof. we het net over hadden. Nee, ja, ik wel. Ik hoef niet naar een ander te kijken. Uh, begin, verbeter de wereld, begin bij jezelf. Dus ik ben bereid met het inkomen wat ik nu heb best voor mijn zorg te betalen. We praten straks verder over de verpleeghuiszorg en hoe het beter kan. En u kunt meepraten via de gids.fm... of reageren op Twitter via hekje de gids.fm. Nu de hoofdpunten van het nieuws met Jan van den Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Inwoners van Samoa in de Stille Oceaan hebben een half uur geleden als eerste het nieuwe jaar begroet. Bij een temperatuur van 25 graden in de hoofdstad Apia, deze dat. Vroeger was Samoa het laatste land waar een nieuw jaar begon, maar door een truc door de klok 24 uur vooruit te zetten op 29 december vorig jaar, heeft Samoa dus nu de primeur en het nieuwe jaar breekt als laatste morgenochtend aan om 11 uur in Hawaii. Vanwege de hoge waterstand in de rivieren gaat op een aantal plaatsen de nieuwjaarsduik niet door. Onder meer in Opheusden en Doesburg. De Nijmeegse nieuwjaarsduik in de Ooipolder is afgelast. Omdat Staatsbosbeheer dat hele gebied heeft afgesloten. Door de hoge waterstand is de leefruimte voor dieren beperkt. En om ze te beschermen daar bij de Ooipolder worden er geen bezoekers toegelaten. In de Turkse stad Istanbul zijn 21 hotelgasten met vergiftigingsverschijnselen naar een ziekenhuis gebracht. In het hotel was een gaslek ontstaan. Toestand van vier mensen is kritiek. En voor zover bekend zijn er geen Nederlanders onder de gewonden in Istanbul. En supermarkten verspreiden de komende weken zo'n 5 miljoen flyers waarop jongeren onder de 16 worden gewaarschuwd voor alcoholbezit. Vanaf morgen kunnen jongeren onder de 16 een boete krijgen als ze in het openbaar drank bij zich hebben. Alcohol bij je komt je duur te staan, staat op de flyer. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de .fm. met Felix Murders. Het programma onderzocht tussen kerst en en nieuw, het leven in het verpleeghuis. Hoe is het om er te wonen? Daar praat ik zo direct verder over vanuit het restaurant van verpleeghuis Katwijk in Os... waar de stemming er goed in zit. Luister maar. Ja. Orkest om mijn ogen in het dak met Inola Gay. <laughs> Geeft natuurlijk de naam van die Amerikaanse bombewerper... die tijdens de Tweede Wereldoorlog op 6 augustus 1945... Ja, de weer... eerste atoombom afwierpen boven je, Hiroshima. Orkestermanoeuvres in the dark, in een verpleeghuis in uh, Os... Genaamd Katwijk. We zitten er nog steeds met een tafel aan het kosten van Actis, de branchevereniging van zorginstellingen. Lilian Marijnissen van de zorgpersoneelsvakbond Adva Cabo. Jan Potthoff van de oudere bond PCOB en uh, Marijn Langenhuizen. Hij is teammanager van het verpleeghuis hier en ook verslaggever Colette van Nuenen, want die is hier een paar weken lang geweest om reportages te maken. En Colette, heb jij enige indruk gekregen langzamerhand hoe ze hier de zorg proberen beter te maken? Ja, ze hebben hier dat kleinschalig wonen, dus bijvoorbeeld uh, dat ze. In die huisjes aan uh, mensen aan, in de keuken laten zitten tijdens het aardappelschillen. Ik ben net in die huisjes geweest, maar het zijn helemaal geen huisjes. Het zijn woonkamers met. Uh, grote woonkamers dat wel? Ja, grote woonkamer met een open keuken. En uh, dan is er een gang met slaapkamertjes, kleine slaapkamertjes. Het hoor, maakt drie gewoon een onderdeel vier. uit van het verpleeghuis? Het maakt gewoon een onderdeel uit van het verpleeghuis. Maar ze proberen het. Huiselijk leven na te bootsen, bijvoorbeeld door dat koken. Nou, is dus eerlijk gezegd, dat koken ook echt het enige voorbeeld waarvan ik zag: van ja, zo proberen jullie dat huiselijk leven na te bootsen. Want verder het is het natuurlijk een huiselijk leven met zes dementen en één vrouw in de bloei van haar leven. Dus dat, dat heeft natuurlijk niet zo heel veel te maken met een normaal uh, huishouden. Maar bijvoorbeeld, wat ze dan. Er was een mevrouw die had een uh, poes. Die had die, haar hele leven, althans, de hele leven van de poes, al oh, de poes, 13 jaar lang. En die wilde heel graag haar poes meenemen uh, naar het huis. Nou, daar waren ze hier helemaal niet gewend. Maar dan proberen ze toch om die overgang van die mevrouw naar dat wonen... wat makkelijker te maken, uh, uh, die poes mee te laten verhuizen. Mevrouw van de Wijst heet die uh, mevrouw. Kom maar, laatje. Laatje, kom maar. Honderd jaar dus. Is ze 100 jaar oud? Echt waar? Nou, dat zou je niet zeggen, want ze nee, ziet er nee, nog nee, echt mooi uit. niemand. Nee. Als kinderen zijn, die man, dat kan niet zo lang hergehen, die poep. -tunie. Kom maar, kom dan. Heeft u veel steun aan de poes? Ja. En de kat ik, weet toch alles? Ja. Zo dus eigenlijk vind ik geen kat. Kom dan. Vergeet <lacht> lekker kat. Ja, zo, ja. Goed, zo. Nou, echt heel gezellig zat ze daar met de push op schoot. Ze woonde hier ook pas een paar weken. Nou, je voelt hem al aankomen. De poes moest weg. Het ging toch niet. Was niet helemaal zinnelijk. Uh, liep weg uit, het, uh, uit de kamer van die mevrouw. En dan denk ik... Waarom, hè? Waarom kan, waarom kan dat nou niet? Dat lijkt me nou zo fijn. Als je zo'n oud bent en je hebt dan steun aan zo'n poes... waarom kan die daar dan niet blijven wonen? Kijk, iedereen is tevreden, hoor. Ik heb die dochter van die mevrouw ook gesproken. En die zegt, het is prima, poes heeft de werk gedaan. En het is voor die poes nou ook fijner dat ze groter uh, woont. Maar ik persoonlijk denk, dit moet ook beter kunnen. Laat ik die vraag eens even doorspelen aan Rozemarijn Langenhuis. Zij is teammanager hier. Kan er echt geen poes in die huisjes? Nou, ja, wel. Dat kan wel. We, zijn, uh, uh, we kregen deze vraag en dat was voor ons de eerste keer. Dus dan uh, ga je nadenken van ja. De, het antwoord is ja, dat moet kunnen. Dus we gaan, we gaan dat proberen en we gaan kijken uh, uh, wat lukt. Maar waarom lukt het dan niet? Nou, waarom het niet lukte is dat uh, uh, Poes Lotje uh, op de slaapkamer van mevrouw moest blijven. Dat had ook te maken met een stukje hygiëneregels waar we dan toch ook aan gebonden zijn. Kijk, daar zijn. zit je ja. weer mee ja. dan. hè? Da ja. Da ja dat, uh, je kan die Poes toch gewoon naar buiten laten ze nu dan? Nou naar buiten, uh, dat, dat kon ze niet, want dan zou ze niet meer terugkomen. Dus dat was voor Lotje uh, uh, minder. Maar in het... Uh, <laughs> In het huis verder, of in de huiskamer, heb je ja, te maken ook met andere bewoners. Maar ook, wat ik zei, met een stukje uh, hygiëneregels. Ja. En uh, dan is de oppervlakte van de slaapkamer voor het beestje was erg klein. Maar wel uh, heel belangrijk dat mevrouw uh, Lotje hier kon komen. Maar in ieder geval fijn dat het geprobeerd is. Het is alleen niet gelukt. En, uh, uh, meneer Koster, u bent van Actis. Dat uh, is de koepel van zorginstellingen. Wat zouden nou de bewoners in een verpleeghuis zelf kunnen doen... om het leven aangenamer te maken? Nou, ik denk dat je inderdaad veel meer moet aansluiten bij het leven wat mensen geleid hebben. Je hele, hele leven je moet je natuurlijk verplaatsen in wat is nou de levensgeschiedenis van mensen? Wat voor hobby's hebben ze gehad? Wat voor werk hebben ze gedaan? En sluit daar zoveel mogelijk bij aan. Uh, Hygiëneregels, dat is zoiets uh, waar wij van zeggen... Ja, dat zou ook wel eens minder kunnen. Er zijn ook veel organisaties in het land die zeggen... die zijn dan maar wat stouter. Hè? Die zeggen van, nou, dan laten we dat maar even zitten. Ik vind het wel nog een mooi voorbeeld van die mevrouw... die haar leven lang toen ze thuis woonde... bijvoorbeeld uh, s'avonds voordat ze ging slapen een appel schilde. En één stukje liet liggen naast haar op het nachtkastje. Omdat als ze s ochtends wakker werd dat uh, stukje op Dat vond ze lekker toen ze eenmaal in het verpleeghuis was... En ze dat ook daar deed. Toen kwam er s'avonds een, een, een verpleegkundige even kijken of, of ze goed uh, sliep. En die zag een stukje appel liggen en die gooide dat weg. Want dat voldoet niet aan de HACCP-regels. Dat Kort zijn hygiëne-regels. Dan denk ik, ja, dat soort dingen, moeten we vanaf. Het is allemaal veel te veel geïnstitutionaliseerd. Zoals dat dan even zijn, te veel in de regels gaan zitten. Terwijl we eigenlijk ook willen, als mensen in het verplegers wonen... dat ze zo lang mogelijk hun eigen leven kunnen doen. En als Kent u daar veel voorwoorden ja, van? Kent maar... u nog een voorbeeld? Bijvoorbeeld ja, van iemand? Nou ja, een meneer die, die eindelijk ook naar, uiteindelijk ook naar het verplegers moest... die heel veel van muziek hield. Die uh, elke dag op zijn uh, uh, uh, scherm, op zijn uh, pc... Bijna met zijn neus op het scherm, want hij was heel slechtziend. Allerlei muziek zat uit te zoeken voor zijn medebewoners. Muziekmeerdagen organiseerde. Die was dus op dat moment helemaal geen cliënt meer. Maar die was gewoon eigenlijk weer vrijwillige man te zorgen voor zijn familie. En, en uh, die zocht allerlei concerten af. En er was dan weer een Vrijwilliger die met een busje hen naar een concert reed. Nou, dat soort dingen, dat moet je veel meer ruimte geven. Daar heb je niet allemaal zorgprofessie voor nodig. Juist dat samenspel is zo mooi. Ja. En daar heb ik ook over gesproken met de voorzitter van de Raad van Bestuur hier van Brabant Zorg. En die zegt ook van wij doen al wel dat soort dingen. We houden bijvoorbeeld koffiemiddagen waar mensen naartoe gaan. Er is alleen geen budget voor. Hè? Je kunt nergens bij de AWBZ zeggen van geef mij een potje om die koffie, koffiemiddagen te organiseren. Ja. En hij zegt ja die hele organisatie van dat betalen die, dat zou eigenlijk anders moeten. Ja, zodat we dat soort dingen waar mensen echt beter van worden ja. uh, kunnen betalen. Uh, wij zouden als acties ook veel meer eigenlijk de cliënt de, de baas willen laten zijn van de budget. Wat we, we willen eigenlijk niet meer dat organisaties financiering krijgen... maar dat de mensen... Als ze eenmaal een indicatie hebben dat budget hebben... en met dat budget bepalen wat voor zorg ze krijgen. en hoe ze dat ja. willen doen. En laat die dan de afspraak maken met, met het uh, verpleeghuis. Of en een dan andere. hoor ik weer een verpleegkundige of de verplegende zeggen. van uh, ja, maar dan ben je zo afhankelijk. van uh, de welwillendheid van de kinderen. want dan krijgt de ene bewoner het misschien wel. en de andere niet. En dat is ook Omdat weer. Omdat ze kinderen eerlijk. dat tegen zouden houden? Ja, sommige kinderen. die hebben er allemaal niet meer zo zin in. om uh, zo goed mogelijk voor hun vader of moeder te zorgen. Nee, maar als je zelf. nu, nu krijgt een, een verpleeghuis. een budget per cliënt. Hè, dat, dat budget zou ook aan die cliënt kunnen worden toegewezen. Die hoeft hij niet op zijn bankrekening te hebben. Maar ja, die maar die cliënt is niet meer capabel. Die heeft dan kinderen of een, een ouderenadviseur of wat dan ook. Iemand die hem ondersteunt. Dat zie je op heel veel plekken dat dat mogelijk is. En dan kun je inderdaad veel meer sturen... naar wat jij wilt, wat voor zorg je wilt krijgen. Meneer Potthoff zit al de hele tijd met ja. zijn vinger omhoog. Ik erger me toch wel een beetje aan, aan opmerkingen... In, in, in algemene zin over het management. Van ja, wij willen dit, wij willen dat. Hè. En het zou anders moeten dan zeg ik, doe het dan ook. Durf dan je nek uit te steken om dan buiten de regels om toch dingen te doen. U bent van de ik, hoor te veel, ik hoor te veel ook opmerkingen... van vooral de werkvloer... die dan vanuit alle enthousiasme... dicht bij de bewoners staat... en dingen doet. Ja, maar dat uh, was niet volgens het protocol. Of dat was dit niet. Of dat was de... Maar misschien, krijgt het, niet misschien ja. krijgt het personeel daar wel moeilijkheden mee. Misschien uh, krijgt ja. het uh, personeel daar wel moeilijkheden mee. Meneer Pothoff. Lilian Marijnissen zit hier als vertegenwoordiger <kwijnt> van het personeel... landelijk gezien. <kwijnt> de advocabo. Ja, wat we als vakbond zien en wat volgens ons ook wel een groot probleem is in de oudere zorg... is echt de uh, steeds uh, groter wordende schaal... waarop instellingen zijn georganiseerd. Dus wat je hier ziet, weer toch terug naar het kleinschalige wonen... dat is volgens mij hartstikke goed. Maar ook beleidsmatig gezien, als je kijkt naar die instellingen... die worden groter en groter. En per definitie zorgt dat ervoor natuurlijk... dat de afstand tussen top en werkvloer groter wordt. Maar dat ook daardoor de communicatie lastig wordt... dat er meer overhead zal ontstaan. Dat is niet eens per definitie zo omdat men dat zo wil. Uh, of omdat dat bewust gaat... nee, dat is indirect gevolg... van dat wij, of nou ja, althans de zorgorganisaties... fusie op fusie doorvoeren... en ja. er echt ondertussen zorgfabrieken zijn ontstaan... waarin tienduizenden medewerkers werken. Is dat zo? Langenhuis? Nou, als ik naar uh, Katwijk binnen Brabantzorg kijk, dan denk ik... Uh, Brabantzorg is een, een redelijk grote organisatie. Maar uh, Katwijk is daar wel een eigen onderdeel van. En kan daar heel veel zelf in regelen. En het gebruik maken van, het, van de positieve dingen die een grote organisatie kan brengen. Nou, dat is precies ook het punt. Dat uh, het niet per definitie is. Dat groot uh, bureaucratisch en logisch is. En klein uh, andersom. Je ziet daar gewoon heel veel verschillen. En het hangt er ook vanaf hoe een organisatie zich uh, zeg maar de, de ruimte biedt aan locaties om dingen te organiseren. Wel en dat is dus vooral een gesprek hebben met de bewoner zelf. Ja. Op de werkvloer moet het gebeuren. Precies. Daar wordt de kwaliteit van zorg bepaald. Precies. En niet in het management ja. en daarboven. Ja, oké, was, was dit het verpleeghuis uh, zoals je dat verwacht had? Het ideale? Ik had het wel eerder, beter verwacht, eerlijk gezegd. Ik heel eerlijk Nog ben. beter? Ja, Want ik hoor wel. alleen maar positieve dingen. Ja, ja, alleen maar, weet je wat je denkt? Je denkt: ik ben een journalist. Ik probeer ergens binnen te komen. Ik krijg natuurlijk het beste van het beste te zien. Hè? Het neusje van de zalm. Ze gaan me niet de werkelijkheid laten zien. Ze laten me alleen maar dat project zien, wat echt helemaal door uitgevoerd is. Maar wat de, had je dan verwacht? Nou, grotere kamers met een klein zithoekje erin. Misschien een tuintje voor de mensen. Dat ze ook lekker even naar buiten kunnen. Um, ja, toch ook wel meer aandacht. Hoe goed iedereen ook zijn best deed. Dat koken bijvoorbeeld. Ja, wel mooi dat er, dat er uh, gekookt wordt in die huisjes. Maar er waren ook mensen die er totaal niet bij betrokken werden. Ik ben geweest toen ze de kerstbomen aan het optuigen waren. Met liefde en plezier doen ze dat. Maar ze laten die mensen wel gewoon zitten. Niks belevingsgerichte zorg. Dus dan denk ik, ja... En prima, hè? maar ik heb het gevoel reëel. Een reëel beeld. Niet fantastisch, maar reëel. Maar een dat, reëel beeld is dat er ook verzorgingshuizen, verpleeghuizen zijn... die dat wel in hun pakket zo hebben zitten. Ik ken een aantal kleinschalige het verpleeghuizen die werken. Dat, dat, dat is een lust om dat te zien. gewoon Dat daar echt dichte zorg hè, gegeven wordt... wat helemaal aansluit bij de mensen. Ja. Nou, wat ik, wat en, ik heel ja, mooi vind hier is dat uh, Colette hier, dat Sophuis is Katwijk, Langen, Dit is ja. uh, mevrouw Langenhuis, even voor de mensen thuis. Teammanager van dit verpleeghuis. Ja. Colette heeft uh, meegelopen bij ons op, op huisje vijf, maar er zijn er dus tien. En ja. het mooie vind ik dat ze alle tien verschillend zijn. Dus ja. als je dan toch weer teruggaat naar een grote organisatie... is zelfs in dit ene verpleeghuis zijn tien verschillende huisjes... die op een andere manier zorg verlenen, op een andere manier hun dag georganiseerd hebben en daar dus heel veel eigen regie in hebben... afhankelijk mag ook wat bonus willen. Maurice de Hond onderzocht voor ons de mening van Nederland... over verpleeghuiszorg. En we gingen voor dat onderzoek de straat op... om voorbijgangers om een mening te vragen. En de stelling die we voorlegden was... ik vind het prima om zelf bij te betalen... als ik in een verpleeghuis terechtkom. Als je het geld hebt, dan lijkt het me, dat, lijkt me dat, dat je dat ook voor jezelf besteedt. Daar hoeft, hoeft niet de maatschappij op zich uh, dat te betalen. Dat geldt eigenlijk voor alles. Kijk, als, als, als de ouderen zijn, hè, als je daarover hebt, met, met heel veel geld op de bank of in een huis of whatever, op de een of andere manier, en zo naar verpleeghuis ga vind ik het niet gek dat, dat dat aangesproken wordt. Dat hoeft niet bewaard te worden van een voor een erfenis van familie. Nou, ik heb heel mijn leven al hard gewerkt en gespaard. En ik wil mijn cent uitgeven zoals ik het wil. En niet aan, die, aan, aan zoiets. 7,5 euro voor iemand die met mijn koffie wil gaan drinken of des of er Het is niet de eerste keuze, maar ja, de zorg moet betaalbaar blijven. Hè. We weten gewoon allemaal dat ja, ik zit er ook in. Ik ben net aan het eind van die babyboom en ja, dat geeft toch ook een zware wissel op, op, op de uitgaven zeg maar, van de regering. Nou, ik vind het wel, uh, wel goed, maar dan naar naar het draagkracht. Niet uh, dus uh, geen in, in, in prijs laten we zeggen. Maar gewoon naar het draagkracht van inkomen dus. De bomen groeien niet meer tot in de hemel. Zo is nou helemaal. Nou ja, ik ben natuurlijk hartstikke zuinig. En ik hou waarschijnlijk toch niks over. Dus uh, ik zou het toch wel fijn vinden als dat door de gemeenschap wordt uh, opgehoest tegen die tijd. En ik, ik denk dat ik daar nu ook al wel aan bijdraag. Dus het, ja, het, het, zou wel, het zou wel zonde zijn als het geld wat ik nu afdraag, dat dat dan ook nu allemaal opgemaakt wordt. Want op het moment dat je in een verpleeghuis komt, ja, dan kun je niks meer bijdragen. Dus daar zullen we wel een beetje rekening mee moeten houden in de toekomst. Vroeger was het zo, dan, dan ging je naar zo'n soort gebouw... of naar toen nog de huizen. En als je toen bijvoorbeeld eerst een eigen huis had... en je had je eigen huis verkocht en je had een procent op... moest je ook extra bijbetalen. Dat is toen afgeschaft, ja. En nu gaat het, gaan we weer die kant gewoon op. En ergens is dat, ook, als je wat extra geld hebt, dan moet je ook wat meer betalen... Heb je het niet, moet je toch dezelfde bal gehakt en hetzelfde eten hebben s'avonds? Nou, dat vind ik terecht. Uit de peiling van Maurice de Hond blijkt dat de meningen mooi verdeeld zijn. 49% is het eens met de stelling en wil best zelf bijbetalen in het verpleeghuis. En 42% wil dat niet. Meer specifiekere cijfers vindt u op de site overigens. En dan krijg je dus misschien allemaal dezelfde bal gehakt, zoals nu nog het geval is. Of uh, krijgen straks rijken lekkerder te eten dan de armere mensen. Wat denken de dames en heren hier aan tafel? Ja, Lilian Marijnissen. Volgens, ja, volgens mij is dat iets. Maar uh, dat hoor je natuurlijk ook regelmatig terug uit dit soort straatinterviews. Dat mensen zeggen inderdaad iedereen heeft recht op dezelfde bal gehakt. Om het maar even zo te zeggen. Ik denk dat dat waar is. Je ziet een tendens van steeds meer bijbetalen voor de was. Bijbetalen om een keer naar buiten te kunnen. En dat raakt aan de discussie, denk ik, zoals wij die hier aan het begin van de uitzending aan tafel hadden. Nou, Wat is nou echt zorg? Is zorg ook dat je één keer in de zoveel tijd een keer buiten komt? Of is zorg puur en alleen die medisch-technische verpleeghandeling? Nou, je ziet een tendens dat we steeds meer naar dat laatste toe gaan. En wat wij als vakbond horen van onze leden... is dat onze leden zeggen, nee, juist dat eerste... dat af en toe iemand ook gewoon eens een keer naar buiten kan. Dat er ook tijd is om een keer een krantje te lezen met iemand. Of om die kerstboom op te tuigen, zoals Colette zei. Dat is ook zorg, want daarmee creëer je een band met mensen. Daardoor voelen mensen zich veilig, daardoor voelen mensen zich rustig. Zeker mensen die in een... Dementieproces zitten. Die, ja, die hebben behoefte aan een, aan een rustige, veilige omgeving. En daar hoort dat ook bij. Maar nou, toch niet Potthoff, wat, wat betalen mensen op dit moment maximaal aan een verpleeghuis? Uh, dat is de eigen bijdrage. Ja? Als uh, ik goed geïnformeerd ben is dat ergens uh, 2100. Uh, 2100. Ja. Ja. als eigen bijdrage. 21, en da, wat moeten ze daar? Da, da, daar wordt gewoon alles van betaald. De hele verpleeghuiszorg. Nee. En wat houden ze dan ja. nog over? Nee. De, de, Laat ik even uh, heel kort het voorbeeld. Iemand heeft een inkomen van 3.000... Ja. dan betaalt men dus 21 als eigen bijdrage uh, voor de verpleging. Ja. Heeft men 1.800, dan betaalt men minus... Het, dat noemden we vroeger het vrij bestedingsbedrag... of het zakgeld, wat ook bij ja. ons genoemd wordt. Dat is, geloof ik, 280 of zoiets. Daar ja, het, het dus... houdt men altijd ja. over en de rest wordt aangevuld. Het geld gaat dus niet naar het verpleeghuis. Naar het pleeghuis, het nee. gaat naar een centrale pot ja, ergens centrale in Nederland. Nederland. Meneer Kostel van Aptis is dit. Daar wordt het dan afgedragen. Dus het wordt naar, naar, naar inkomen betaal je we, dus een eigen dat, bijdrage. Ja. Maar dat is dus... Uiteindelijk krijgt het verpleeghuis voor iedere cliënt ja. in een bepaalde zorgswaarte ja. hetzelfde bedrag. Dat maakt dus niet uit of er iemand zit die met een hoog bedrag of een laag bedrag een eigen bijdrage. Maar betaalt. dat bedrag gaat omhoog hè, van die 21. Dat bedrag gaat omhoog, omdat ook het vermogen bijvoorbeeld wordt meegeteld en dergelijke. Nou ja, als je uiteindelijk naar de toekomst, wat het straks over het aantal ouderen neemt toe, het geld zal niet na stijgen. Mijn ambitie is om in ieder geval die mensen die zelf weinig te besteden hebben, die geen sociaal netwerk hebben, ook in de toekomst nog de zorg moeten blijven krijgen van kwaliteit. Nee. Dan moeten we daar wel keuzes in maken. Want dat zou ik in ieder geval willen ten, ten alle tijden willen voorkomen... dat dat niet meer mogelijk maar is. Maar in het nieuwe regeerakkoord is afgesproken... dat de maximale eigen bijdrage naar 4700 euro gaat. Ja. Rijke mensen zullen dus meer moeten betalen. Vindt u dat een goede zaak hier uh, dat, aan tafel? Ja, dat, dat, dat doen. Uh, nou ja, A, uh, dat, gebeurt dat, dat gebeurt nu al u natuurlijk. ook al. Uh, B, uh, is het zo dat iedereen is zijn hele leven, zolang hij nog thuis woont, woont verschillend. Eén woont drie jaar achter de hand, woont in een alleenstaand huis. De ene koopt elk jaar een nieuwe auto, ja, de je... een oude fiets. En als we dan allemaal in het verplegen zitten, moet het ineens allemaal hetzelfde zijn. De vraag is of dat reëel is, of dat je daar toch ook inderdaad een verschil ja, in zou kunnen niet. krijgen. Je, je mag gewoon naar eigen ja. mogelijkheden. Ja. Je, je hebt rechten en plichten. He, tegenover het recht van zorg heb je ook een plicht. Precies. En als je wat meer vermogen hebt, mag je dat best daarvoor eh, gebruiken. En die 4700 euro vindt u niet een te hoog bedrag? Oh, als ik uh, 10.000 uh, netto heb, vind ik dat geen hoog bedrag. Betaal ik dat uh, met plezier. Als maar de zorg ook blijft voor diegene die dat niet heeft. Dus Lilian Marijnissen? Ja, het lijkt mij toch een beetje raar. Als je kijkt naar wat bijvoorbeeld in de reportages naar voren kwam: zo'n huisje, vijf, zes bewoners. Stel dat de een die is wat draagkrachtiger dan de ander, die kan wel betalen voor een uitstapje een keertje naar de stad of een keer frisse lucht en die ander, die kan dat niet. Ja, volgens mij kom je voor dilemma's te staan waar je als verzorgende niet voor wil komen te staan, waar je als maatschappij niet voor wil komen te staan. En ik denk nee, dat, dat wij met z'n allen best wel bereid zijn, dat blijkt ook uit de peiling van Maurice de Hond, wij zijn met z'n allen in Nederland echt wel bereid om te betalen voor die zorg, mits dat nodig is. En ik denk zelf, zolang het nog niet nodig is, omdat er topsalarissen zijn, omdat de overheid is, omdat de overheid miljoenen extra ter beschikking heeft gesteld vorig jaar voor die verpleeghuiszorg, maar wij als vakbond zien dat dat nog onvoldoende wordt besteed. Ja, natuurlijk stellen mensen daar dan vraagtekens bij. Mevrouw Langenhuizen, gaat u dat merken hier, als mensen verschillend moeten gaan betalen voor een verblijvende verpleeghuis? Um, als zij verschillend gaan betalen in bijdragen, merken wij daar niks van, want dat is wat Aad Koster zei. Maar is het niet het zo dat dan de ene is, uh... omdat hij wat meer geld heeft uh, wat makkelijker buiten komt? Nou nou ja, dat, dat dan is dan het stukje eigenlijk, dat heeft dan niet direct met de eigen bijdrage te maken, maar dat is wat mensen daarnaast nog zouden willen of kunnen investeren in, in, in dingen die zij belangrijk vinden. En dat kan zijn uh, dat zij iemand inhuren om mee naar de stad te gaan, of omdat zij een vakantie boeken naar... Uh, maar ja, dat... Maar ja, ook uh, nu zien we natuurlijk dat de ene bewoner uh, familie heeft, die heel erg actief zijn, die uh, af en toe moeder komt oppallen, waar ze ook in de reportage te horen, die uh, meenemen naar huis of wat, wat dingen ermee gaan doen. En de ander heeft het niet. Daarom is het ook zo belangrijk dat je ook als, uh, als huis, als organisatie uh, probeert zo'n actief mogelijk vrijwilligersbeleid te hebben, mantelzorg ja, te ondersteunen. Juist omdat ook Sommige mensen dat niet met geld kunnen, maar misschien op een andere manier. Het zou natuurlijk heel zuur zijn als inderdaad mensen met meer geld... allerlei dingen kunnen doen en in diezelfde groep andere mensen niet. Maar maak ja. dan mensen actief, betrek vrijwilligers erbij, betrek de buurt erbij. We staan hier midden in een wijk. Ja, dat nou, klinkt, of je dat klinkt in... allemaal zo mooi. Ja. Ja, maar maar twee Ik heb er met de voorzitter, de voorzitter van de Raad van Bestuur over gepraat. En uh, ook vanuit de vraag van... wat ik... zorgen. Ja van hoe kan ik nou zorgen dat mijn oude dag beter wordt. En die zegt, nou sparen, volgens mij heb je daar best tijd voor... en dan gaan we het regelen. Maar ten tweede, ik heb ook met veel mensen hier gesproken... over die vrijwilligers en over die mantelzorgers. En die zeggen, ja, soms zijn vrijwilligers gewoon mensen die niks te doen hebben... en dan hebben wij het drukker om die vrijwilligers uh, goed bezig te houden. Niet iedere vrijwilliger is een goede vrijwilliger nee, natuurlijk. Okay, hè? Maar ook daar uh, zie je natuurlijk heel veel verschillen tussen, tussen organisaties. En er moet natuurlijk ook veel in geïnvesteerd hè? worden. Het mee eens. Colette, jij bent uh, veel geweest hier. Uh, je, je hebt uitgebreid meegekeken in die verpleeghuiszorg. En je vraag was, wil ik hier later wonen als ik ouder men ben? En wat is na nou al die reportage je antwoord? Nou, om met Hanni te spreken het kan alleen maar beter worden. Hannie is een van de verzorgenden. En uh, ik heb wel, wel vertrouwen in dat, dat iedereen daar zijn uiterste best voor doet. Maar wat mij betreft uh, moet het nog wel iets beter worden hoor. Die, die, ka die kamers moeten groter worden. Die kamers moeten groter worden. En ik wil niet met zo'n washandje gewassen worden elke keer. Dat lijkt me zo verschrikkelijk. Ik wil gewoon onder de douche. En ik wil af en toe in bad. Want die baden die zijn er wel. Maar het kost zoveel tijd om de mensen erin te doen. En dan denk ik, laat mij dan, als ik wat genoeg gespaard heb, daar meer betalen. Dat wij met z'n allen in ons huisje ook af en toe lekker in bad kunnen. Mag ja, ik al bij bedanken? De dichterbij. De bewoner ja. zelf en dat gaan uitvoeren. Ja. En niet het geld leiden, maar gewoon die aandacht voor elkaar. Ja. Aandacht voor elkaar. Zo ga je waardig het leven verlaten. Jan Pothoff was de laatste spreker. Hij is van de Oudere Bond PCOB. Rozemijn Langehuizen, teammanager hier, was aanwezig bij deze discussie. Aad Kosten van Actis, dat is de branchevereniging van zorginstellingen. En Lilian Marijnissen van de vakbond Cabo. Hartelijk dank. Zometeen lunch met Jurgen van den Berg. Wat schaft de pot? Uh, doe ik even de stelling, Felix. 2012 was een goed jaar. Dat is de stelling. Mooi. Alsjeblieft, graag gedaan. wereld in 2013. Morgen de Radio 1 nieuwjaarsreceptie. Het buitenland, media, sport. Het Koninklijk Huis, politiek en cultuur. Wat brengt ons 2013? Live muziek van Anne Soldaat, Alex Ruka en Chris Berry. En ieder uur de droom van een bekende Nederlander... naar de legendarische woorden van Martin Luther King. Morgen van 12 tot 6, live vanuit Studio Café in Amsterdam... de Radio 1 nieuwjaarsreceptie. 2013, van alle kanten. zo de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans. Beleefde muziek, 24 uur per dag...